Dus volgens u beschijnt rechts eigenlijk kolonel Ketels. Nee, dat bedoel ik niet. Eh, Bruinhoge, ja? heeft Vermeulen nog iets laten horen? Abbe, hij is daar nog altijd bezig, he commissaris. Maar hij heeft wel iemand van zijn ploeg opdracht gegeven om uit te zoeken of dat, dat pistool nu ergens geregistreerd is of niet. En als hij daar niets van heeft, gaat hij direct bellen, hè? Oh ja, commissaris, zeg, moet ik het nu pistoletjes laten brengen? Of, of hoe zit dat? Het is bijna één uur, hè? Zeg, commissaris, er is daar geen enkel dossier van Maya Claus bij Van der Weijden te vinden, hè. En ik heb ze allemaal bekeken, hè, van voor naar achter. En Marijke Van der Weijden wist ook niks van die zaak van niks, Maya Claus? Niks, niks, niemand. Ze kent Claus helemaal niet. En ze heeft nooit naar haar oren verwijzen door haar man. Ze heeft hem ook nooit iets horen zeggen over een rechtszaak in verband met brandstichting of zo. Hij hield zich met dat soort dossiers al jaren niet meer bezig. Maar ze kan zich natuurlijk vergissen, hè. En misschien heeft Maya Klaus, meester van der Weiden, ergens anders ontmoet. We zullen morgen nog maar eens met een fijne kan door die brieven gaan. Ja, nou, tussen haakjes, eh, Bruinhoog, wat is ze nu aan het doen? Is ze aan het slapen? En Maya Klaus? Als ik daarnet naar haar ging kijken, was ze in ieder geval nog wakker. Ja, ze is aan mij gespuwd. Oh. En ze is nog. Ja? Van die opzedige gebaar dan. Het <lacht> is al goed, het is al goed. Ze is dus nog wakker. Ja? Wilt ja. haar nu nog ondervragen, Peter? Uh, nee, we wachten daar nog wat mee. Ik wil eerst een paar andere dingen uitzoeken. Ja. Hebt gij nu aan Marijke van der Weijden gevraagd... waar ze vroeger als verpleegster gewerkt heeft, Karin? Ja, ja, ja. In het onze lieve vrouwhospitaal. Ja, ze heeft daar bijna twintig jaar gewerkt... maar drie jaar geleden is ze gestopt... omdat ze te veel last kreeg van spataten of zoiets. Enfin, of ze was daar hoofdverpleegster. Nou, dat is interessant. Goed, jongens. Een dag heeft maar 24 uur, ah, hè? En uh, we hebben er daar al zo'n stuk of 18 van opgesoupeerd. Maar ik wil u nu toch nog een gunst vragen. Karin, André... Ga nu meteen Lorenzo Calant oppikken. Steek hem dan maar beneden. Maar uh, zorg ervoor dat hij geen enkel contact kan hebben met Pieraerts of Klaus. Zelfs geen oogcontact, hè. Oké. Okay. En dan reus alsjeblieft. En probeer maar wat slaap in te halen, ja. want morgen hebben we een zware dag. We gaan dan Calantis op de rooster leggen. Ja. En daarna nemen we alle details en alle feiten samen door. En dan zullen we bespreken wat voor strategie we gaan gebruiken om wijs te geraken uit al die ongelooflijke toevallen die we hier de afgelopen week hebben meegemaakt. Gij denkt dus dat er toch geen verband is tussen die vier moorden? Integendeel, vermerken. Maar laat me daar nog eens een nachtje over slapen, oké? Okay? Karin, vul ja. uh, nog eens gauw een doos voor mij... met alles wat we hebben in verband met Chris van der Weijden en Lorenzo Caland. Oh, oh ja, zeg, uh, commissaris, ik was bijna vergeten... er was in Parkhotel wel een kamer gereserveerd op naam van Viviana de Los Nieves. Eh, uh, kamer 123. Hoe? De manager heeft mij gezegd dat er alleen op het tweede en op het derde kamers verhuurd waren... voor Brugge 2002. Oh, ja? Ja, in ieder geval... Ze is daar nooit geweest, hè? Nou, maar gij oh. hebt de heer gisteren toch Max zijn verklaringen checkt? In verband met die nacht dat Verfai vermoord is. Huh? Hij was toen zogezegd bij die Viviana de Los Nieves blijven slapen. Ja, ja maar ze logeerde in de Steenstraat, als ik me goed herinner. Ach, maar natuurlijk, ja, dat staat toch... alleen allemaal schoon in één minne PV. Ze logeerde daar bij een figurante van Vagevuur. En hoe heette die figurante? Het op de kei, eh... Uh... Delay, Delay, Delay Stefanie Delay, dat is een meisje van Roubaix Maar ze heeft hier een tante wonen en ze mag daar een appartementje van gebruiken Zeg, dat is ook een schoontje, ze, die Stefanie. Dat is toch niet die Stefanie waarmee Max bij ons gezeten heeft hè? Maandagavond, samen met Maya Claus en Edwina van der Weijden Ik ik dat eens uh, gauw gaan opzoeken? Nee, nee, laat maar, dat bekijken we morgen wel okay. Ga nu maar rap, galant uit zijn appartement halen Klaas. Spiraerts zat dus ongeveer op hetzelfde spoor als jij. Er is dus een verband tussen Wim Ketes, Meester van der Weide, Paul Verfaille en Baldomero Duran, alias Silvio Hernan, maar een verband dat eigenlijk niks met die martelingen in Chili te maken heeft. Nee, nee, dat heb ik niet gezegd, Al. Je zet twee duffels en een Dank citron. Twee duurgoes? Sinds wanneer bestelt jij twee duurgoes in één keer van in? Ja, dat is eigenlijk met een compliment van tussen. madame. U moet dat eigenlijk zien als een soort relatiegeschenk. Ja, zeg. En ik kreeg maar één thee. Ja, maar het is eigenlijk volduidelijk te mogen aan de commissaris dat we binnen vijf minuutjes gaan schieten. Ja, dat is genoteerd, Johan. Maak je maar niet ongerust, we zijn alle twee doodop. Ja, en eens hoor een dag, had zeker? Nee, ik heb ervan gehoord. Ja, het schindt had je daar juist een lik van net in het parkhotel. Van een gevluchte Chinese kolonel of zo. Want wat, dat is zijn hoofd zo'n opgeschoten geschoten. En het schindt had ze ook een briefje achtergelaten Maar nou, het is toch voeiender dat die een Chinees was. Hé! Hey. Ja! Hey, Schint, hé! Dat houdt je toch niet voor mogelijk, hè? Nee. Maar goed, kom, we waren dus over piraten bezig. Hè? Ja, volgens mij was ze helemaal niet met die folteringen bezig. Nee? Hey, ze heeft trouwens verklaard dat ze de kamer niet betreden heeft. Hè? Ze heeft de deur geopend, maar ze is direct weggelopen toen ze Duran zijn lijk gezien had. Ze heeft zelfs geen foto's gemaakt. En dat terwijl het daar vol netjes klaargelegde bewijsstukken lag. Ja, het lijkt mij nogal duidelijk waarom ze dat gedaan heeft. Je hebt zelf gezegd dat ze waarschijnlijk bruinogen in de gaten heeft gekregen. Dat ze dus door had dat zijn dood gehouden werd. Maar waarom is ze dan toch naar die kamer gegaan? Hey? Nee, nee, nee, daar moet iets anders achter zitten. Volgens mij heeft ze zich helemaal vastgebeten in kolonel Ketels en wou ze niet door ons opgepakt worden voor ze meer elementen verzameld had om hem het vuur aan de schenen te leggen. Maar dan niet in verband met Duran en zijn folterpraktijk? Niet in de eerste plaats, nee. Ja, we hebben haar nog wel niet gevraagd hoe ze de code kende om die deur open te krijgen. Ja, we hebben haar nog meer dingen niet gevraagd, Anneke, ik weet het. Maar jij zit dus duidelijk met een andere benadering in uw hoofd. Neem nu al die rare verwijzingen. ...bij verfai waar de ene hand was de andere op staat. Een ja. rongo-rongo-tablet dat van het Paaseiland komt... ...en bij meester Van der Weide eindigt. Ja. Kopies van de folterfoto's die we bij Priem gevonden hebben... ...in de hotelkamer van Duran. Ik ga het er maar ineens uitflappen, hè Jan. Ja. Al kan ik nog niks hard maken. Volgens mij heeft Chris Van der Weide Duran vermoord. Of beter oh. gezegd, iemand heeft dat gedaan in zijn opdracht. Maar dat kan toch niet, Pieter? Al was het maar omdat we meester Van der Weijden een dag eerder doodgevonden hebben. Weet dat straks zal blijken dat hij na Duran vermoord is? En Duran is dan vermoord met hetzelfde vergif als Verfaille en meester Van der Weijden zelf? En hetzelfde vergif waarmee Stefan Priem vermoord is, ja. Uh, Pieter, laat die tweede duve maar staan. Hè. Je bent inderdaad veel te moe om nog helder na te denken. Allee, jongens, straks gaat nog beweren dat Van der Weide eigenlijk zelfmoord gepleegd heeft. Daar zou ik niet stom van staan. Maar hij is toch eerst neergeslagen met een kandelaar. Hij heeft misschien hulp gekregen. Hulp? Ja, sorry. Peter, ik kan niet meer volgen. Het is nog maar een theorie. Hè? Ja. En ik geef toe dat die brand in de manege en die Stefan Priem niet in mijn verhaal passen. Maar voilà. ik heb zo het vermoeden dat Van der Weijde een soort heldhaftige wanhoopsdaad gepleegd heeft. Uit frustratie omdat hij Silvio Hernan niet voor het gerecht kreeg. in, nu, nu krijg ik echt kop en hun hoor, weet je dat? Tussen ja. haakjes. Zou het niet kunnen dat Els Piraerts die Chili dossiers van Chris van der Weijden in haar bezit heeft? Daar heb ik nog niet aan gedacht. Ja. Maar ik denk dat we dat kunnen uitsluiten. Of dat iemand anders die aan haar heeft doorgespeeld? Aan nou, wie denkt u dan? Aan... Maya Klaus, bijvoorbeeld. En wat voor motief zou Maya Klaus daarvoor hebben? Oké, ja. oké, okay, okay. we mogen nu al rustig aannemen dat Maya Klaus de spil is van een heel chantage-netwerk. Ja. Mijn vraag is dan wel, in opdracht van wie? En dan heb ik nog een probleem, hè? Ja? Gelijk het nu een gang gaat, is er straks niemand meer om te chanteren. Ja. Wat voor belang kan Maya Klaus daar dan bij gehad hebben? Ja, maar ik weet het. Het zijn veel te lange dagen. Ja, ik zal het hem zeggen, ja. Maar bedankt dat je de kinderen nog maar eens opgevangen hebt, hè? Ja, jij ook, ja. Slap wel, hè? Nee. Ons ma zegt dat je van mij aan het profiteren zijt. Ja, ze heeft nog gelijk oh. ook. Zeg, kom ja? eens zien wat ik hier in dat dossier van Calant vind. Foto's? Dat is Marijke van der Weide. Die, die, die verplicht ze daar links achteraan. Je ziet hem maar half, maar toch. Tja. Waarom zitten die foto's hier tussen? Ah, dat zijn bewijsstukken van Calantz en Ongeval. Oh, mooi zeg. Dat begin zag er wel heel slecht uit. Dat is precies een revalidatielokaal. Ja, Karin. Hij is wat? Je hebt alles al afgezocht. Zijn deur was op slot. Oké, okay, een seconde, Anneke. Ja. Ik heb een huiszoekingsbevel nodig, voorbij kalant. Hij is ja. verdwenen. Ja, Anneke, maar. niet twijfelen, we moeten nu doorbijten. Oké, okay, zet dat ze maar aan beginnen. Ik regel dat morgen wel. Uh, Karin, roep versterking op en begin maar aan een grondige huiszoeking. Ik kom straks kijken. Oh ja, nog een belangrijk detail. Ik kijk vooral uit naar een typmachine. En verwittig mij direct als je die gevonden hebt. Een typmachine? Waarom? Ja, maar wacht, hè... Eerst probeert je mij te verkopen dat meester Van der Weijden Duran van kant gemaakt heeft. En nu denkt je dat Calant die afscheidsbrief van Duran getikt heeft. Oh, Hanne, Pieter, gelukkig. Oh, eindelijk, jullie zijn thuis. Ik Pieter. heb met Edwin aan een bar gezeten omdat ik hier echt niet meer alleen durfde blijven. Max is hier geweest, Hanne. Hij heeft me bijna vermoord. Ha, was wat mijn meentje Ja, ja. Oh, gelukkig heeft Bobby mij geholpen, hè, Bobby. En dan is hij weggelopen om Baldomero te vermoorden.